8 uur. Winfried Baeijens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Minister Cora van Nieuwenhuizen zou de opening van Ladystad Airport willen uitstellen. U hoort er zometeen meer over. En er komt geen referendum over het referendum. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Steins. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dat plan, bleek gisteravond tijdens een kamerdebat. De oppositie heeft meerdere voorstellen ingediend om er toch een referendum over te kunnen houden. En daarover wordt morgen gestemd. Gisteravond werd wel al gestemd over een motie van wantrouwen... die Forum voor Democratie had ingediend tegen D66-minister Ollongren. Die kreeg alleen steun van de PVV en de Partij voor de Dieren. Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen zou het nieuws vandaag officieel bekendmaken. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden, maar er is veel verzet. Bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling.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 Veel partijen in de Tweede Kamer denken dat er een in het onderwijs nog volop geld gevonden kan worden om leraren te ontlasten. Zo zou er geld kunnen vrijkomen door minder externe adviseurs in te huren, te snijden in de schoolbesturen of ongevraagde cursussen voor leraren te schrappen. De Kamer praat vandaag met minister Slopp over de hoge werkdruk en de lage salarissen voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.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 En in een flat in Rotterdam heeft vannacht brand gewoed. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis... zonder meer vanwege ademhalingsproblemen. Verschillende flatbewoners moesten op hun balkon op hulp wachten. Ze zijn allemaal gered. De brand begon in een meterkast op de derde verdieping van de flat... maar later werd ook een brandhaard ontdekt... in een container op de begane grond. In het complex in Rotterdam wonen onder meer jongeren... met een psychische problemen.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 De ochtendspit verloopt eigenlijk vrij normaal. De meeste files staan in het midden van het land... en de volgende files vallen daarbij op. Er is er eentje op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Voorst en Deventer, 5 kilometer. De vertraging is daar meer dan een uur... want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en er is daar maar één rijstrook open. Ook zojuist een ongeluk op de A7 van Groningen naar Heerenveen... bij de afrit Friese Palen. Daar is een auto in de sloot beland... dat veroorzaakt 6 kilometer file en een kwartier oponthoudt. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... staat een auto in brand ter hoogte van Gouda. De rechte is daar dicht, de file daarachter 4 kilometer. En in het noorden ook nog een ongeluk op de A37... vanaf de Duitse grens naar Hogeveen bij Nieuwlanden. Daar is de vertraging een kwartier. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile.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 We gaan verder met het nieuws van onze collega's van RTL Nieuws en De Telegraaf. De uitbreiding van Lelystad Airport zou met zeker een jaar uitgesteld worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen zou dat vandaag bekendmaken. Veel saus, we weten het niet zeker. Joost, Joost Vullings in Den Haag, um, goedemorgen weer. Goedemorgen. Uh, ja, verrassend. Uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk niet als je ziet welke problemen er allemaal zijn... om uh, Vliegveld Lelystad uh, aanstaande april te openen. Ja, daar ligt het erg voor de hand. We hebben het geloof ik ook een aantal weken geleden... in onze eigen uitzending uh, besproken... Uh, dat als je alles bij elkaar optelt, er eigenlijk maar één optie is... en dat is uitstel. Ik weet niet of ze het echt ook vandaag bekend gaat maken... maar het zou me in ieder geval niet verbazen. Nee. Uh, je hoeft niet alles te noemen, maar wat zijn de grootste problemen? Oh, Je hebt, je hebt politieke problemen en je hebt praktische problemen. Nou, laat ik met, met, met de eerste beginnen. Kijk, we weten allemaal uh, rond Vliegveld, Lelystad... Uh, dat het grootste probleem is als de vliegtuigen erop stijgen... dat ze een hele lange tijd laag blijven vliegen. De zogenaamde laagvliegroutes. Dat komt omdat ze niet kunnen doorstijgen... Omdat ze dan door, uh,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 Gaat gewoon niet meer lukken. Okay, Joost, rammel nog eventjes aan je snortjes, want je hebt een beetje storing af en toe. Dat komt vast wel goed. Um, uh, uh, dat zijn de praktische problemen die je noemde. Um, uh, net zo belangrijk, um, zeker in Den Haag, de politieke problemen. Ja, zeker. Want in de coalitie uh, is de, heeft de christenen nu grote twijfels vanwege die argumenten die ik die net noemde. Ze zeggen eigenlijk, eigenlijk zijn we nog niet besluit klaar. Uh, veel omwonenden. Uh, waren toch verrast dat die vliegtuigen zo, zo lang laag bleven vliegen. Er zaten ook fouten in de berekeningen, heeft veel wantrouwen veroorzaakt. Dus de ChristenUnie zegt, laten we het gewoon nog een, een jaar, minimaal een jaar uitstellen... zodat we echt iedereen goed kunnen informeren, dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. Nou, ook D66 heeft inmiddels dat standpunt. Uh, nou, kortom, de liefde in de coalitie om het vliegveld snel te openen is verdwenen. De oppositie is tegen, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Nou, die optelsom... Alles bij elkaar, ja. ja, dan kom je tot één conclusie. Dat wordt uitgesteld. Ja, uitstel, eh, dan komt het ook tot afstel, denk je. K kunnen we nog terug? Nee. Uh, nou ja, als je zou willen, kan je terug. Maar dan komt Schiphol in de problemen. Lelystad moet open om, om Schiphol te ontlasten. Die vakantievluchten moeten daar naartoe. Zodat ze de, de belangrijke internationale vluchten uh, vanaf Schiphol weer. Dat er weer meer kunnen komen. Dus op het moment dat je dat vliegveld niet open doet, komt Schiphol in de problemen. Nou, dat wil echt niemand. Dus vroeg of laat gaat uh, vliegveld Lelystad open. Ja, en Schiphol zal wel snel van zich laten horen, vermoed ik toch? Met dit nieuws. Ja, want die zeggen, wacht eens even. Als het niet 1 april 2019 wordt, maar ja. bijvoorbeeld 1 april 2020, vanaf 2020 mag Schiphol weer groeien. Maar wel, ja, dan moesten er wel vluchten eerst ook naar Lelystad gaan. Dus die zeggen dan, ja, ongeacht of dat vliegveld Lelystad open is of niet, wij willen dan weer gaan groeien. Ja. Kortom, dat is dan de volgende discussie. En daar hebben we het dilemma te pakken. Joost, dankjewel voor je toelichting. Ja, we weten het dus nogmaals gezegd niet zeker. Toch even een reactie halen bij Jan Royakkers, de voorzitter van de actiegroep Stichting Hoog Overijssel. En nou, de naam zegt het al, die stichting wil hogere aanvliegroutes voor vliegtuigen die over Overijssel... naar het nieuwe Lelystad Airport zullen vliegen. Meneer Royakkers, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u verrast door dit nieuws? Ik ben verrast. Tot nu toe heeft de minister steeds gezegd dat het toch open moest op 1 april 2019. Um, nog tot een enkele dagen geleden. Dus we zijn blij verrast. We zijn ook blij voor de duizenden mensen die onder de laagvlieggroutes wonen. En voor de tientallen mensen die zich met ons hebben ingezet om toch ook inhoudelijk een bijdrage te leveren aan dit resultaat. Ja, want u kreeg nog geen enkel signaal dat dit er aan zat te komen. Want u bent volgens mij nog onlangs bij het ministerie geweest. Ja, zeker. Uh, vanuit de politiek, uh, zoals Joost ook al zei, uh, oppositiepartijen en anderen hebben we die signalen wel ontvangen. Uh, vanuit het ministerie uh, niet, of minder. We waren afgelopen vrijdag, was ik als lid van de bewonersdelegatie, die een, uh, een rapport over de contra-expertise van de MER heeft gestuurd. Uh, en het definitieve rapport is gisteren aan de minister gestuurd. Uh. Um, ja, uh, ben ik ook verrast. Uh, ik had het niet verwacht. Uh, afgesproken was dat minister deze week uh, um, haar brief aan de Tweede Kamer en de MERS-commissie over de reparatie van de MER zou sturen, vergezeld van ons rapport. Ja. En uh, kennelijk komt er nu wat anders. Ik uh, ben heel benieuwd. Uh, wat denkt u? Want ik bedoel, ik weet niet eens of u dat per se nastreeft, een totale uh, afstel, zullen we maar zeggen, dat, dat dit uitstel tot een afstel leidt? Dat, uh, dat kan natuurlijk wel. Um, het hangt er af wat de resultaten ook zijn van de studie naar de richting van het luchtruim. Uh, aan de andere kant uh, is er ook een grote maatschappelijke ontwikkeling. Mm -hmm. We hebben het Parijsakkoord. We hebben de, toch het groeiende besef dat we niet door kunnen gaan met zo ongelooflijk hard te groeien en CO2 uit te stoten. Met vluchten naar uh, Spanje die goedkoper zijn dan de trein naar Groningen. Uh, dat beseft een groot deel van de bevolking wel. En dat, dat betekent dat die uh, enorme groei van de luchtvaart... toch uh, ook niet duurzaam is. En op termijn misschien uh, ook zal leiden tot uh, stilstand of zelfs... Inkripping van het aantal vluchten, waardoor Lelystad misschien niet eens nodig is. Nee, maar u heeft dan, ja, dat denk zijn ik... lange termijnontwikkelingen. ontwikkelingen. Ja, heeft ook de, de, de laatste groeicijfers van KLM, of KLM Schiphol meegekregen. Volgens mij presenteerden ze het overigens uh, te Dat Dus heb ik die groei die, die blijft nog wel eventjes. Um, dat zou kunnen, ja. Joost Verlinks schetst dus daarom ook maar even het dilemma. Wat is uw antwoord daar dan op? Nou, dat, dat, dat het uh, toch goed is om uh, ook rekening te houden met de omwonenden van Schiphol. Uh, bedrijven als. Uh, uh, Heathrow Airport en ook uh, Frankfurt en ook sommige andere uh, luchthavens uh, hebben een slotbeleid waarin ze zeggen uh, wij uh, veilen de slots naar de hoogste bieder uh, of wij uh, delen ze op een dermate manier uit dat ze ook de belangrijke vluchten hebben. Hm. Nou dat is in Nederland nog niet geregeld en hm. dat is misschien een goede zaak. Duidelijk. Meneer Royakkers, we lopen een klein beetje op de zaken vooruit. Dat is het nieuws van de Telegraaf en RTL Nieuws. Okay, we wachten het af. Ja, precies, we wachten het af. Er is een persconferentie gepland later vandaag... en dan weten we het helemaal zeker. Okay. Meneer Royakkers van de Stichting Hoog Overijssel, dank u wel. 13 minuten over 8. Wat gaan we doen, Elisabeth? Uh, een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Uh, de Tweede Kamer wil soepelere regels voor invalkrachten op basisscholen, schrijft de Telegraaf. Nu moeten scholen leraren een vast contract aanbieden als ze een paar keer tijdelijk zijn bijgesprongen. En daardoor is het moeilijker geschikte invalkrachten te vinden. Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet de regels verandert. Steeds meer zorgpersoneel zit thuis vanwege de hoge werkdruk. Trouw schrijft dat het ziekteverzuim in de sector sterk is gestegen. Sinds in 2012 forse bezuinigingen werden doorgevoerd. Vorig jaar zat 6% van het zorgpersoneel ziek thuis. En dat kostte de zorg meer dan een half miljard euro, blijkt uit berekeningen van Trouw. Volgens vicepremier Hugo de Jonge zit Rotterdam op dit moment... niet te wachten op partijen als PVV en Denk. De oud-wethouder van Rotterdam zei dat gisteravond bij een boekpresentatie. En Toenahan Kuzu van Denk is niet blij met die uitspraken... zo zei hij tegenover RTV Rijnmond. Hij is vicepremier en daarmee is vicepremier van alle Nederlanders... het uitsluiten van twee politieke partijen... Of het aangeven dat dat het laatste is waar Rotterdam behoefte aan heeft... is een tamelijk antidemocratisch argument. Denk gaat in de Tweede Kamer een debat aanvragen. In België gaat een grote taskforce de drugssmokkel in de haven van Antwerpen aanpakken. In totaal komen 80 mensen van onder meer politie, justitie en douane samen om de war on drugs op te voeren, schrijft de standaard. Het is volgens de krant voor het eerst in België dat zoveel verschillende diensten samenwerken om één specifiek misdaadfenomeen te bestrijden. En in Florida is de assistent van een Republikeinse politicus ontslagen... nadat hij had gezegd dat de scholieren... die de schietpartij van vorige week overleefden, acteurs zijn. Deze Benjamin Kelly zei tegen een journalist... dat de scholieren die zich de afgelopen dagen uitspraken... tegen de wapenwetgeving in de VS geen leerlingen zijn... maar acteurs die van crisis naar crisis reizen. Volgens Fox News is Kelly inmiddels ontslagen... en de politicus voor wie hij werkte neemt ook afstand van de uitspraken. Ja, wat een vaal. Um, dan gaan we naar de ochtend. Het, het valt op zich mee, toch? Ja, ja, zeker. Ja, het is echt niet uh, bijzonder druk. Het is ook woensdagochtend dus een van de rustigste ochtenden op de weg. De file die er uitspringt is die op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer 4 kilometer. Maar de vertraging is daar meer dan een half uur. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Goed, maar je zal maar vaststaan. Sterkte dan in dat geval. Urk dan. Uh, Urk gaat in een nieuwbouwwijk uh, straatnamen vernoemen... naar zeehelden van Welleer. Mannen die veel betekenden, maar die ook een uh, duistere kant hadden. Neem bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Koen. Nederlandse koopman, ook bekend van de tunnels bij uh, Amsterdam... maar ook van gruwelijkheden in Indonesië... in de hoogtijdagen van de VOC. En wij horen al verslaggever Ewout de Bruin. Die is deze ochtend op Urk. Ewout, jij loopt toch al een, een uurtje rond, hè? Wat, wat hoor je van de inwoners? Zeker. Nou ja, je hoort toch vooral uh, enigszins verbazing dat er ophef over is. Uh, ophef die er in het hele land eigenlijk is. Jan Pieters Koenschal in Amsterdam vorige maand... die zei van, uh, nou ja, wij willen die naam veranderen. Hier op Urk denken de mensen daar echt heel anders over. Ja, de ja, zeehelden van vroeger. Ja, die hebben altijd een speciaal plekje natuurlijk. Maar dit zijn uh, mannen, bijvoorbeeld uit de tijd van de VOC... die toen ook ja, veel mensen vermoord hebben in Indonesië. Die Jan-Pieter uh, Jan Koen die heeft uh, duizenden Indonesiërs vermoord in de tijd van de VOC. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel gedaan voor Nederland. En dan zegt de gemeenteraad hier, laten we die zwarte rand nou vergeten... en laten we vooral de goede dingen zien. Ja, nou, dat, dat, dat is denk ik al wel mooi. Ja, dat hoort het wel, hè? Laat maar komen met J.P. Kondestraat. Goedemorgen. Hoe goed bent u met uh, oude Nederlandse zeehelden? Goed. Ja? Jan van koen Ja, wat is er mee? Ja. Uh, Michiel de Ruiter. Ja. ja. Allemaal uh, zeehelden... Die, uh, nou ja, waar ook wel wat op af te dingen is. Omdat ze soms ook dingen gedaan hebben die niet goed waren. dan nou wordt hier op Urk gezegd, we kijken niet naar de zwarte rand... maar we kijken veranderen de goede dingen. Ja, dat is toch een goede zaak. Het gaat over uh, de koloniale zeehelden. Waar ja, een lang discussie al over is. En hier op Urk zeggen ze, daar gaan wij gewoon straat naar noemen. Ja, natuurlijk hebben die mensen toch verdiend. Die hebben voor gestaan wat we nu mogen hebben. Dus uh, daarom uh, graag die straatnamen voor noemen naar hen. Nou is er ook van alles op af te dingen, hè? want Michiel de Ruiter... die heeft bijvoorbeeld ook euh, nou ja, de slavernij voor een deel in de hand gewerkt... wordt gezegd, Jan-Pieter Koen heeft mensen in Indonesië vermoord... om de noodmiskaathandel veilig te stellen. Er zijn scholen, er zijn gemeenten die zeggen... we willen er niks meer mee te maken hebben. En juist op dat moment zegt de gemeenteraad van Urk... er komt hier een zeeheldenbuurt en we gaan het gewoon doen. Ja, natuurlijk, want die mensen hebben het toch verdiend... dat we nou de straten hun gaan vernoemen, want... Ja, zo'n rijke historie heeft Nederland. Nou, laten we trots zijn op je geschiedenis. Maar ze hebben toch ook foute dingen gedaan? Ja, maar die hebben u en ik ook. Er is geen één mens goed, Tot die eentje toe. U niet en ik niet. Laten we dan bij zelf blijven met te kijken... om een wijze naar die fouten die we gemaakt hebben. Maar ze hebben recht om vernoemd te worden. Heb jij veel foute dingen gedaan eigenlijk, Ewald? Want dat, die vraag komt dan natuurlijk wel aan naar boven. Eh... Uh... Nee. Ja, of is dat te lang te, te lang voor u gedaan? Ja. Nee, ja, ik bedoel, die misschien man, moet Moeten we dat op makkelijk. een ander moment bespreken? Ja, op je koffie ja, misschien. Precies, precies. Maar, uh, ja, dat, precies. Dat waren de bewoners. Uh, paar... met... Sorry, je zit een vertraging ja, op de kot. lijn. Ja, ga je gang. Je hoort hier iemand kuggen. En dat is Jan Kofferman. En die zit al 18 jaar in de gemeenteraad voor de partij Hart voor Blarikum. voor Blarikum, Hart voor Urk. In een prachtig traditioneel kostuum. Wanneer dacht u, meneer Kofferman, uh, het moet uh, zo zijn dat we die zeehelden gaan vernoemen? Nou, uh, dat is vooral gekomen toen de actie plaatsnam. En uh, toen hebben wij gezegd. Uh, wij moeten hier wat aan doen. Wij moeten onze zeehelden, die wij eren... omdat wij op Urk bijzonder voor deze mensen, dat kunt u begrijpen, uh, wel weten... dat wij een zeevarend volk zijn... Ja. En vandaar dat deze mensen ons bijzonder aanspreken. En dat wij, toen wij hoorden dat men aan deze mensen kritiek begon te geven... hebben wij gezegd, maar dat mag niet gebeuren. Ook hun stambeelden mogen niet weggenomen worden. En wat, wat vond u dan van de kritiek die er is van anderen op bijvoorbeeld Jan-Pieter Koen? Nou, als het gaat over kritiek... Dan kunnen we vandaag aan de dag wel beginnen hoor. Dan heb ik nog wel een lijstje van deze tijd. Want je moet maar zo rekenen: wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Want dan hebben we dagwerk met elkaar. Dus deze mensen hebben te veel goeds gedaan in het verleden om nu te zeggen: van ja, ze horen er niet meer bij. Nee, want uh, ik ben eens in de geschiedenis gedoken. En uh, in 2015 uh, was er een discussie over de Koentunnel. Toen zijn Weilen. Uh, burgemeester Van der Laan... we moeten het vooral zien in de context van de eigen tijd. En dat is eigenlijk wat u ook zegt, hè? En dat is ook wat ik dus zeg. Wij moeten dat zien in die tijd. En uh, vandaar ook dat wij uh, beslist niet hebben willen... dat men die dingen die dus negatief zouden kunnen zijn... dat men die gaat gebruiken om nu het verleden door te strepen. Nee, dat moeten we beslist niet doen. Nederland heeft veel te danken aan deze mensen. Nou, hebben ze ook slachtoffers gemaakt? Vraag die nu zo bij mij opkomt. Je zou dat kunnen omzeilen door bijvoorbeeld dan ook een slachtofferlaan te maken. Nou, laten we dat nog niet doen. Want ik durf te zeggen, al bouwt Urk tot aan China aan toe... als het over slachtoffers gaat, ook in deze tijd dan komen de straten elke dag vol. Dus laten we gewoon blijven bij hetgeen wat we weten uit de geschiedenis... en dan het goede van deze mensen... en laten we daar de straatnamen naar vernoemen. Dat is uh, Jan Kofferman van Hart voor Urk... Dank u wel en veel succes met de bouwstraks van die wijk. Dat was Ewout de Bruin op Urk dus. Um, we praten erover verder met uh, Carwan Vatablek... historicus en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Meneer Vatablek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft meegeluisterd uh, Nou, uw reactie. Ja. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, een maritieme geschiedenis, maritiem erfgoed uh, te behouden. Uh, om daar uh, zorgvuldig mee om te gaan. Om daar uh, gewetensvol mee om te gaan. Uh, maar ik ben wel verbaasd over dat uh, als je wil verwijzen naar die geschiedenis... dat je dan uh, wil verwijzen naar uh, mensen als Koen of, uh, of de Ruiter. Er zijn allerlei... Uh, nou, betere, mooiere manieren, uh, inclusievere manieren... waarop je kan verwijzen naar de maritieme uh, en koloniale geschiedenis van Nederland... zonder dat je uh, een deel van die geschiedenis probeert weg te poetsen. Ik denk dat je niet aan geschiedsvervalsing zou moeten doen... door alleen maar uh, een, een uh, feestverhaal te houden van, uh, van, van zeehelden... die vooral ook hun eigen feestcultus hebben ontwikkeld. Ja. Um, en nou, het was ook voor de zeelieden die aan boord van die schepen zaten geen, uh, geen pretje. Um, ja. Dus ik, ik, uh, ik zie toch wel echt wat uh, echt problemen met het, het zo op een voetstuk gaan plaatsen van deze mensen. Het is een, het is een heel eenzijdige uh, Kijken op die geschiedenis... Ja. Uh, Zou je ook uh, namen kunnen vermelden van, van mensen uit uh, uh, ons verleden? Want dat zijn ze nou eenmaal wel. Uh, terwijl je ook bewust bent van hun misdaden... dat je ze toch op uh, straatnaamborden he, hebt staan. Of u zegt, u, zegt u nee, ze moeten daarom uit het straatbeeld verdwijnen? Nee, nou, als, als, het, als het er al is zou je ervoor kunnen kiezen om daar uh, wat toelichting bij te geven. Ik zou niet op dit moment uh, uh, straat daarna gaan vernoemen... maar je kan wel andere verwijzingen naar die, uh, naar die geschiedenis uh, straatnaam geven. Kijk, het is altijd een probleem als je iets naar een mens uh, gaat vernoemen. Uh, want daarmee impliceer je wel dat er een soort van, van, van, van eer uh, uh, betoond wordt. En dat lijkt me nou precies het, uh, het probleem... Want Jan Pieterszoon Koen, wat dat betreft... Um, hoeveel heeft hij nou werkelijk voor Nederland opgeleverd? Zelfs in zijn tijd was hij al omstreden, um, Ook in Nederland. En zeker, uh, zeker op de plekken waar hij heeft huisgehouden. Uh, dat is in de 19e eeuw zijn we straatnamen gaan vernoemen. Dus 200 jaar nadat hij al, uh, al lang dood was... Um, nu een soort uh, reenactment gaan doen van die 19e eeuwse uh, vernoemingstraditie. Dat ja, uh, vind ik een beetje, uh, beetje merkwaardig. Wat zou u tegen de mensen op Urk willen zeggen? Want die zeggen, ja, we doen allemaal wel eens fout. Hè. Dat was een opmerking die voorbij kwam. We zijn een zeevarend volk. Uh, laten we kijken naar de goede dingen van die mensen. Wat, wat, wat zou u tegen hen ja. willen zeggen? Ja, dat zou, ik dat zou ik zeker doen. Ik zou zeker op een, op een plek die zo verbonden is met de zee, zou ik. Uh, manieren zoeken waarmee je die verbondenheid tot uitdrukking brengt. Dat lijkt me echt heel erg mooi. Uh, Scheefnamen uh, voor straten is, uh, is denk ik een goed idee. Uh, specifiek dingen met Urk. Mensen die op Urk geboren zijn. Uh, mensen die van daaruit hebben. Uh, ja, dat, dat zou je zeker kunnen doen. Maar om nou specifiek deze... Edellieden en hoge regenten uh, op een voetstuk te zetten, dat, dat lijkt me echt niet, uh, niet nodig. Duidelijk. Uw reactie dus uh, op het initiatief uh, van de mensen op Urken... om daar de straatnamen um, te geven aan de dame uit ons koloniale verleden, Carwan Fatablek, historicus en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. You better make to my baby. Mm -hmm. Give me all good love. I was looking with them Jezebels under perfume sheets. Mm -hmm. Got a golden smile. Heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. To your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another star, girl. All night long I was out, out to the moon, but maybe you're tender.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 Het is half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een overval op een politiebureau in Zuid-Afrika... zijn zes doden gevallen, vijf agenten en één militair. Volgens de politie viel een gewapende bende het bureau binnen. Er is een speciaal team samengesteld om de daders op te sporen. De regeringspartijen blijven tegen het houden van een referendum... over het afschaffen van het raadgevend referendum. Morgen wordt er in de Kamer nog wel gestemd over voorstellen van de oppositie... om over de afschaffing toch een referendum te kunnen houden. Maar daarvoor lijkt dus geen meerderheid te zijn.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 En in de haven van Rotterdam mag nog jaren steenkool worden doorgevoerd. Het contract van het Europese overslagbedrijf met de haven... is met 25 jaar verlengd... ondanks bezwaren van milieuorganisaties en de gemeenteraad. Volgens het havenbedrijf was contractverlenging niet meer tegen te houden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een mooie dag wel vandaag. Ja hoor, de zon schijnt op de meeste plaatsen vrij uitbundig. Er kunnen wel wat wolkensluiers voorbij trekken, maar het mag amper naam hebben. De temperatuur loopt uiteindelijk wel op tot boven het vriespunt, maar daarvan is op dit moment nog nauwelijks sprake. Op de meeste plaatsen vriest het een paar graden, in het oosten en noorden. En ook in Brabant komt het kwik dicht bij de min 5. Nou ja, uiteindelijk komen we boven nul. Plus 4 tot plus 5 wordt het vanmiddag. Maar ja, zo'n maximum in het winterhalf jaar duurt meestal niet zo lang, want vanavond zakt de temperatuur alweer onder nul. Ik las net in de krant dat een schaatsfabrikant zich al klaar aan het maken is voor uh, ja, de vries de vries die de vorst die eraan komt um, terecht ja, op zich wel. Alleen moeten we niet meteen uh, uh, halleluja prediken over het feit dat het nou een prachtige lange uh, uh, winterse schaatsperiode gaat worden. Kijk, het ijs moet eerst nog maar eens gaan ontstaan. Dat zal op, uh, op dunne op, uh, sloten best wel snel, uh, snel gaan gebeuren. Maar dan heb je het over uh, niet dieper dan een meter en stilstaand water. En dan heb je best kans dat je begin volgende week of misschien in het weekend al wel hier en daar zou kunnen schaatsen. Maar tot het weekend komt de temperatuur gewoon nog uh, boven het vriespunt uit, uh, ook ruim. Tot plus 4, A plus 5 aan toe. En doen we het in de nacht met matige vorst. Dus heel snel zal die ijsgroei... nou ook weer niet gaan. Maar de loop van de week komt er wel nog koudere lucht dichterbij. En dan kan het wat vlotter... Uh, uh, uh, uh, uh, zich gaan vormen, dat ijs. Oké, okay. Marco, dankjewel. Helene, hoe gaat het op de weg? Het is een hele normale ochtendspits. De drukte neemt zelfs alweer een beetje af. De meeste files staan in het midden van het land... bij Utrecht, op de A27... van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Knoop op het Rijnsweert. Bijvoorbeeld 8 kilometer. Daar staat een kapotte... De, vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A28 daardoor ook een lange file van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweert 7 kilometer. En daar is de vertraging ook 20 minuten. Verder de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Knokke-Del en Gorkum 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging ook een half uur, want er staat een vrachtwagen met pech. En daardoor is de rechte rijstrook dicht.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 Vijf minuten over half negen. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Um, wij gaan nog een uur door, hoor. Uh, maar dan daarna, hier op NPO Radio 1, Spraakmakers. Uh, Niels is aangeschoven. Niels Heithuis, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent uh, de man van dienst bij Spraakmakers ja. vandaag. Um, jullie hebben natuurlijk Stam.nl. Zeker. Wat gaan jullie doen? Nou, je had het net nog in het bulletin. Uh, het referendum, dat komt er dus, uh, of dat verdwijnt. Het raadgevend referendum. De Tweede Kamer uh, is daar in, met een kleine meer, uh, meerderheid... Tegen om het te laten voortbestaan, zo zeg ik het ja, tegen. En ook goed. tegen het referendum over het referendum. Tegen referendum over referendum. Dat is nog, eigenlijk nog weer een apart chapieter. Ja. Uh, maar um, ja goed, de, de vraag is dus eigenlijk... een dag, uh, de dag na, deze, uh, na dit debat... Uh, moeten we verder zonder referendum? Kan de democratie zonder? Uh, ja, je zou kunnen zeggen... Uh, wordt het volk een belangrijk uh, instrument ontnomen... om invloed uit te oefenen of een overal uh, advies uit te brengen? Want dat, daar ging het natuurlijk uh, om. Ja. Of zeg je, ja, uh, politici zijn professionals. Daar hebben we professionals voor in Den Haag... die voor ons de beslissingen nemen. En daar hebben we wel invloed op, want we houden natuurlijk gewoon stemrecht. Hmm. En uh, vandaar dat wij de stelling hebben ge, uh, uh, geformuleerd... de democratie functioneert prima zonder referendum. Oké. Okay. Dus even... Uh, even dwars lopen uh, doen. Even een beetje dwars. <laughs> okay. uh, maar wel positief geformuleerd, dachten wij. De ja. democratie functioneert prima zonder referendum. Je kunt reageren via de site of ons bellen 0800 1101. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang... Olympisch nieuws met Geo Lippens. Nog een paar uur en dan gaan we in Olympisch Korea opnieuw schaatsen op de lange baan. En dan kan er met de ploegenachtervolging weer een onderdeel worden weggestreept. En het gaat toch wel snel, want vrijdag krijgen we nog de duizend meter bij de mannen. Zaterdag is de massastart en dat is dan de laatste discipline op de Oval. Um, ja, Gio Lippus, goedemorgen weer. Goedemorgen weer. Um, is er al uh, sprake van een uh, lichte vorm van weemoedigheid daar? Ja, een beetje wel hoor. Want we hadden het de vorige uur hadden we het er ook al over met Steven Dalebout. Hè. nog een paar schaatsdagen. Nog één short -track dag. Uh, we krijgen de dag van de sluitingsceremonie nog op zondag. Ja, en dan is deze Olympische Spelen alweer uh, geschiedenis. Uh, en de mooie herinneringen, ja, die komen nu al terug. Hè. Twaalf dagen geleden begon het allemaal. We hebben die eerste schaatsweek gehad met een regen aan medailles. We hebben drie short -track medailles alweer... Ja, het is echt voorbij gevlogen. Ja, en helemaal aan het begin hadden we het nog eventjes over... dat door problemen bij het skiën misschien nog wel... sommige onderdelen na de sluitingsceremonie zouden gehouden worden. Maar dat, dat is volgens mij niet meer het geval. huis. iedereen kan gewoon het vliegtuig pakken. Want ja. Uh, ja, het skiën wordt uh, inderdaad uh, nu aan alle kanten afgewerkt. Je ziet ja. overal onderdelen voorbij komen. Uh, we hebben de afdaling bij de vrouwen natuurlijk uh, gezien uh, vannacht. Dus uh, alles wordt keurig op tijd afgewerkt. Dus echt, het is, de sluiting is ook echt de sluiting. Ja. Nou, daar hebben we het zo meteen. misschien nog eventjes over... over uh, andere sporten, we gaan het natuurlijk hebben ook over schaatsen um, en de kans op een gouden medaille vandaag. Ja, met die ploegenachtervolging. Maar weet je, ik ben wel tegenwoordig een beetje voorzichtig geworden met voorspellen. Want we zijn tijdens deze spelen al vaker verrast. Maar ja, daar blijft ook weer het mooie van sport. Hè. Het is geen exacte wetenschap. Uh, surprises horen erbij, of ze nou positief of negatief zijn. Uh, Sebastian Timmerman zit weer naast me. Dat is geen surprise, want die zitten wel <laughs> iedere dag. Uh, Sebastian, durf jij het aan, een voorspelling? Nou, ik verwacht toch minimaal één gouden medaille op die ploegenachtervolgingen. Uh, ik verwacht sowieso eigenlijk twee finale plaatsen. Want als je bijvoorbeeld kijkt de vrouwen tegen Amerika... nou, daar zat in de kwartfinale vier seconden tussen in Nederlands voordeel. Dus dat moet toch een finale plaats opleveren. Het verschil bij Nederland en Noorwegen... die rijden tegen elkaar bij de mannen, was wat kleiner. Ging maar om een aantal tienden van seconden. Maar ik verwacht toch eigenlijk wel twee finale plaatsen... Dat is Nederland ook wel aan de stand verplicht... Ja, en dan kan het, kan het natuurlijk wel alle kanten op. Maar minimaal één van de twee moet toch wel een gouden medaille krijgen. Want dan kan wel het Noots een vandaag. en ander misgaan hè, met zijn achtervolging. Ja, dat hebben we in het verleden gezien, inderdaad. Het blokje, hè? Het blokje van Sven. Uh, trouwens, op het moment dat ik dat zeg... is dat volgens mij ook de enige valpartij die ik van, van Kramer überhaupt kan herinneren. Maar dat was in Turijn. Turijn. 2006, na nou ja, de miscommunicatie in Vancouver. In 2010, vier jaar geleden, was het echt een enorm speerpunt, dit onderdeel. Na de missers in Turijn en Vancouver werd er twee keer goud uh, be behaald. En nu hangt het er een beetje tussenin. In nou, het seizoen wel. in de Wereldbekerwedstrijden ging het toch ook wel eens mis? Precies, nou, het ging meer dan regelmatig ging het mis. Maar als ik dan nu kijk en met Patrick Roest erbij die in goede vorm is, dan. Uh, ja, wat ik zeg, minimaal één keer goud. Dat moet er wel in zitten. Nou, jij noemt de naam van Patrick Roest. Dat is natuurlijk de vervanger van Koen voor wij. niet in vorm hier op deze spelen. De zwakste schakel in die ploegenachtervolging in de kwartfinales. Dus vervangen door Patrick Roest. Sven Kramer heeft er wel een mening over. Of een mening. Hij is vooral benieuwd hoe die nieuwe opstelling gaat uitpakken in de wedstrijd. Ik denk dat het uh, op dit moment, hoop ik, dat het, dat het straks beter gaat dan uh, de eerste keer. Wat heeft te maken met een slechte rijden van Verwij.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 En hoe kijk je dan naar de Noren? Ja, net zoals ik, net zoals jij er naar kijkt, met veel respect. En uh, ja, we moeten gewoon aan de bak. Ben jij benieuwd naar hun opstelling? Het maakt mij niks uit waar ze mee starten. Al starten ze met vier man. We moeten ze eraf rijden. En ja. dat gaat er ook lukken. Ja, daar ga ik mijn best voor doen. En wij met z'n allen. Nou, dat was Sven Kramer. Uh, nou, laten we het dus even hebben over die noren. Gaan ja. die trouwens wisselen? Want ja, ja, die, daar was sprake van, hè? Die gaan ook wisselen. Overigens, ik zei inderdaad tienden, maar toen ik het in dit interview hoorde, het waren inderdaad zeshonderdsten. een excuus daarvoor. Uh, dat had ik dus even fout. Inderdaad, de Nooren gaan ook wisselen. Die reden in de eerste ronde met Pedersen, medaillewinner op de vijf kilometer, Nielsen en Sindre Hendriksen. Dat was de minste. En dus komt Bukku in de plaats van Hendriksen, heb ik begrepen vanuit het Noorse uh, kamp. Maar Bukku heeft wel een behoorlijke knieblessure opgelopen, uh, twee drie weken geleden. Maar is daar volgens de Noren goed genoeg van hersteld om, uh, om het in ieder geval in de halve finale op te gaan nemen tegen Nederland? Ja, wat vind je trouwens van die wissel bij de Nederlanders, hè? Verwijder uit ja, in? Hartman maar noodzakelijk. Ja, ja. Inderdaad, maar Als je noodzaam. wil winnen, moet je zoiets doen. Ja, F. was duidelijk uh, de minste van de drie. En die uh, heeft zich daar ook wel bij neergelegd, volgens mij. Uh, sterker nog, hij moet natuurlijk nog de duizend meter rijden. En vergeet ook de massastart niet. Die komt er ook nog aan. Daar staat hij ook voor opgesteld. Uh, maar Jorrit Bergsma is nog steeds volop door aan het trainen. Maar die is reserve toch? Wat die is ja. reserve. Dus die kan eventueel zo instromen. Een goede ja. marathonrijder. Dus die zou op de massastart... Ja. misschien nog wel wat te zoeken hebben. Ja, zeker. Absoluut. Ja, hey, nog even. Wat mij net opviel in het interview met Sven Kramer. Die zegt dan ook over Verwij van ja, maar eigenlijk ligt die fout bij ons allen, want dan hadden we een beter uit. De wind moeten houden. Spaart hij voor wij een beetje? Ja, natuurlijk spaart hij me wel een beetje. Kijk, dat is natuurlijk het, het trio dat het dus vier jaar geleden eindelijk wist te realiseren dat Olympisch goud op de ploegenachtervolging verwijt Blokhuizen, kramer Het, het trio dat uh, bijna nooit een nederlaag leidt op dat op dit onderdeel op de ploegenachtervolging. Um, dus hij spaart hem denk ik wel een beetje. Voor is gewoon minder in vorm dan bijvoorbeeld eind december... bij het Olympisch Kwalificatietoernooi, ja. Dat is, uh, dat is pech. Bij de vrouwen wordt ook gewisseld, maar dat is een beetje een luxe wissel... Ja. want uh, Marit Leenstra wordt gespaard. Die wordt gespaard voor de finale. De A-ploeg inderdaad bij de dames is Antoinette de Jong... Marit Leenstra, Irene Wust. Nou, Leenstra wordt in de halve finale vervangen door Lotte van Beek. Die is ook gewoon goed in vorm. miste net het podium op de 1500 meter. Uh, en inderdaad, wat ik al zei, Nederland won, of was in de kwartfinales... ruim vier seconden sneller... 4 seconden en 1400ste om precies te zijn dan Amerika. Dus Nederland moet dat uh, ook met Lotte van Beek... Uh, gewoon goed af kunnen maken in die halffinale en de finale kunnen bereiken. Ja. En dan zit de er dik in dat we bij de dames dus een finale Nederland-Japan gaan krijgen. Ja, en dat is wel een soort ajax feyenoord zeg maar. Want Japan uh, was dit seizoen uh, tot eigenlijk de kwartfinale altijd sneller dan, uh, dan Nederland. En veel sneller ook. Maar Nederland heeft echt heel erg sterk gereden in de kwartfinale. reed daar bijna een Nederlands record. En dat op zeeniveau. Dus dat, als dat een finale wordt, dan, uh, ja, dan, dan wordt het in ieder geval een finale... met twee teams die normaal gesproken erg aan elkaar gebaat. zijn. Ja, we gaan het uh, zo meteen ook nog even hebben over die concurrentie allemaal. Uh, maar ook even luisteren naar de bondscoach, hè, Geert Kuipers. Want die vindt wel dat het deelnemersveld op die ploegenachtervolging... bijzonder sterk is. Hij zegt, alle landen zitten dicht bij elkaar. Dat betekent eigenlijk dat je je optimale race moet rijden... omdat er geen marge is.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 maar het, het valt in staat met je eigen uitvoering en die, uh, ja, die moet perfect zijn. En uh, als je dat niet doet, ja, dan kun je ook zomaar verliezen. Goed, dat was uh, in ieder geval de bondscoach. Dat was trouwens ook het schaatsen, want uh, dat gaan we straks hier allemaal meemaken. Vanaf uh, 12 uur Nederlandse tijd. Mm. We gaan het nog even hebben over skiën. Want uh, ja, de superster in het uh, alpine skiën Lindsey Von, die was daar bezig met de afdaling van de vrouwen en ze won geen goud. Edwin Peek hebben we aan de lijn, onze skiespecialist. Ja Edwin, het lukte weer niet hè? Nee, en dat was toch wel een tegenvaller inderdaad de laatste acht jaar. Want in Vancouver won ze goud op de afdaling. In Sochi ontbrak ze vanwege een blessure. Tussentijds ook weer heel veel blessure leed gehad. We mochten allemaal meegenieten van haar recovery, haar herstel... dat ze weer onderweg was naar Olympisch goud. Maar ja, deze keer werd ze afgetroefd door een Italiaanse, Sofia Goccia. Ja, hey, en uh, kan het echt niet meer voor Von? Is, is de lichaam echt zo brak dat ze gewoon toch niet nog op een of andere manier nog uh, terug kan komen? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, ze, ze zegt zelf dat haar lichaam het niet meer volhoudt. Ze moet zo ontzettend hard werken om dit niveau vast te houden. En dat heeft ze gedaan. Ze wilde die Olympische Droom najagen om nog een keer bovenaan te staan. En uh, ja, haar rechterknie, dat is, dat is haar achilleshiel, die is eigenlijk kapot. Haar, de kruisbanden die zitten er niet meer om. Dus ze moet zo hard werken om die knie stevig te maken... om die hoge snelheden aan te kunnen op de piste. Ja, en dat is echt dat is monnikenwerk. Dat is je afsluiten, dat is keihard knokken... En dan met pijn ook nog eens die piste af. Want uh, ja, dat moet je wel in je achterhoofd houden. Deze vrouw leidt altijd pijn op de piste. Ook al zal ze dat niet zo snel toegeven. Misschien als ze uh, een, een grijs omaatje is... dat ze dan nog eens een keer gaat terugblikken. Maar nee, het is uh, gekke werk. En uh, ja, ze had er eigenlijk wel vrede mee... dat ze in ieder geval een medaille eraan overhield. Ja, wat ze pakte dus bron. Zie jij trouwens iemand, hè? want zij is de superster van dat alpine skiën. Zie jij iemand die dat stokje van haar kan overnemen? Iemand die net zoveel uitstraling heeft? Ja, dat is nu wel een beetje lastig. Je hebt een paar meiden die wel echt uh, uitstraling hebben van een beetje diva's, om het zomaar te zeggen. Maar niet echt die, uh, die uh, glitter en glamour hebben. En dat is natuurlijk wel Lindsay Vonn. Dat heeft ze zich ook wel een beetje toegeëigend. Michaela Schiffrin zou dat kunnen. Haar de pas 22 jaar oud, die heeft al zoveel gewonnen. Maar die is net iets ja, meer bescheiden. Meer een uh, girl next door. En dat is zeker niet negatief bedoeld. Maar die houdt toch wel iets meer uh, van de luwte. En Lindsay Vonn, ja, die houdt van de camera's. En zeker na haar relatie toen met Tiger Woods. Toen ging dook iedereen erop. En de blessure dus drama. En nu proberen goud te halen. Ja, dat straalt zij uit. En dat 1, 2, 3. Ik denk dat de ski haar wat dat betreft wel gaat missen. Edwin Peek, dankjewel. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit overzicht. Alleen nog een daverende verrassing bij het ijshockey. De mannenploeg van de Verenigde Staten ligt eruit. Uit de groepsfase. Weg. Gewoon niet meer in de volgende rondes. Later meer hier op NBO Radio 1. En natuurlijk morgen ook weer. Gio, Sebas en Edwin vanuit Pontjongchang. Dankjewel. Zo klonk Pyeongchang in één keer heel anders opmerkelijke berichten, eh, Elisabeth. Ja, ze staan ook wel bekend als de nieuwjaarsrolletjes... en ze worden meestal met slagroom gegeten... de vechtersrolletjes van banketfabriek Vechter in Hoge Zand. Maar het enige bedrijf dat de lekkernijen maakt is failliet, meldt RTV Noord. De fabriek kon de concurrentie op de koekjesmarkt niet aan. En dat faillissement komt hard aan bij het personeel natuurlijk... maar ook op sociale media zijn er veel teleurgestelde reacties... Hoe moet dat nu? Met de feestdagen vragen mensen op Twitter zich af. De Volkskrant nam een kijkje in een heuse luizenkliniek in Schiedam. Daar kunnen kinderen terecht bij wie de luizen steeds maar weer terugkomen. Experts pluizen hun haren zorgvuldig uit... en drogen de beestjes vervolgens uit met hete lucht... of verstikken ze met een oliebehandeling... En het personeel in de kliniek laat zich daarbij niet zomaar in de luren leggen door de luizen. Kijk, deze luis houdt zich schijndood, zegt een medewerker tegen de Volkskrant. Hij weet dat we naar hem kijken en daarom houdt hij zich stil. Pas als hij over een kwartier op dezelfde plek nog ligt, dan weet je dat hij dood is, zal dus het personeelslid. En Japanse boeren hebben een banaan geteeld waarvan ook de schil eetbaar is, dat schrijft The Guardian. Door een techniek waarbij de groeicellen van de banaan... langzaam worden ingevroren en vervolgens weer ontdooid... is het gelukt om de schil zachter te maken en dus ook eetbaar. Er komen geen chemicaliën bij kijken, benadrukt de boer... die dat allemaal bedacht heeft. De bananen worden inmiddels verkocht in Japan. Mensen die hem geproefd hebben zeggen dat de schil heel dun is en dat je hem eigenlijk niet proeft. En aan de banaan zelf zit een beetje een ananasachtige smaak, schijnbaar. wel lekker. Wat een is het oordeel? Ja, vind je het interessant? Wel jammer dat ze dan voor ananas hebben gekozen, maar. Ja, ja dat, dat toch banaanvergader. Maar goed. Um... Hij is niet goedkoop als je hem wilt proeven. Moet je sowieso eerst naar Japan. En dan uh, betaal je per banaan ook nog 5 euro. Je moet per se naar, naar <laughs> ja, Japan. Hij is voorlopig alleen de daar. De banaan we. komt niet hierheen. Nee. Oké, okay, uh, Elisabeth, dankjewel. Dat waren opmerkelijke berichten voor alle duidelijkheid. Um, hoe gaat het met de rustige ochtendspits? Ja, die wordt steeds rustiger. De files nemen af. De meeste vertraging nog op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Knoopendel en Gorkum een half uur. En er zijn technische problemen aan de brug op de N33 van Veendam naar Eemshaven. Daar staat ook ongeveer een file van drie kilometer voor de aansluiting met de A7. En de vertraging is een half uur. I got my ticket for the long way Het is 8 minuten voor 9. Ik ben vanochtend voor de uitzending even gaan kijken... waar die bij ons hangt en ook hoe die eruit ziet. En Ik heb wat plaatjes bekeken en inmiddels snap ik het. Het Rode Kruis roept namelijk alle Nederlanders op... in geval van een reanimatie een AED te gebruiken. Ook al weet je niet precies wat je moet doen. Uit een publieksonderzoek van de hulporganisatie... blijkt dat nog geen één op de drie mensen zonder een EHBO-kennis... een AED wil gebruiken in een noodsituatie. Maar ook een kwart van de mensen die wel een EHBO-certificaat heeft... twijfelt of zegt nee. Verslaggever Mark Hamer ging langs bij een reanimatietraining in Nijmegen. Ik ben hier omdat ik het eigenlijk wel gewoon heel belangrijk vind... dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen reanimeren. En ik... Belangrijk vind ik dat ik er zelf aan kan bijdragen. Ik vind het voor mezelf gewoon heel belangrijk dat ik in zo'n situatie weet wat ik moet doen. Dus uh, daarom. Ik heb ook uh, het idee dat ik op dit moment totaal niet weet wat ik moet doen. Mocht zo'n situatie zich voordoen. Dus uh, ik wil er graag op voorbereid zijn. Kunt u met die idee erheen komen? En dan snel wordt voorgedaan. Zet u hem aansluiten? Ja. Hoe zo'n reanimatie werkt? Bevestig elektronen op ontblote borst zoals afgebeeld. De ID wordt aangesloten. Iedereen los. Druk. Op schok 1 toegediend. En er wordt ook hartmassage toegepast. Start nu reanimatie. Dan volgen ook de vragen. Dus als je, ook als je niet kan masseren, kan je nog beter wel zo'n AED proberen. Of zegt u dan nou beter niet proberen, want er zitten ook risico's aan. Ik zou hem altijd aansluiten. Als je luistert en kijkt, weet je ook hoe dat moet. Ondertussen heb je ook 1 en 2 aan de lijn. Die gaat jou vertellen hoe je eventueel hartmassage kan toepassen. En die praat jou door, doorheen En in dat teamwerk, als je alleen bent... in dat teamwerk kom je een heel eind. Ga door. Ga door. Uh, Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet heel ingewikkeld, uh, bleek. Ik had hem ook nog nooit goed bekeken hoor, van dichtbij. Maar ik zag de plaatjes en toen dacht ik... ja, dit, dit kan ik misschien ook wel. Ja, iedereen kan met Ik ben ook heel blij dat je hem even goed bekeken hebt. Want ja, dat helpt. Als mensen al een keer een beetje gezien hebben hoe het gaat... dan is die drempel minder groot. Ja, Want, ik want dat dacht... zie je dus uit dit onderzoek, hè, dat mensen ja, die helemaal geen idee hebben... dan ja, ben je dus minder bereid te helpen. Ja. Wat ook wel begrijpelijk was, want ik dacht eerst wel... hun, waarom moet ik nou iets gaan gebruiken wat ook nog zo, ja, uh, zo essentieel is... en zo, uh, uh, er uh, uh, hangt iets aan van groot belang... Um, uh, waar ik eigenlijk niet van weet hoe het precies werkt... Nee, maar goed, het apparaat is tegenwoordig zo slim gemaakt... die vertelt ook gewoon wat je moet doen. Je hoort het ook net al een beetje in de reportage van Mark Hamer. Uh, je hoort het apparaat praten en die geeft dus gewoon ook echt instructies... Dus het is een kwestie van die opvolgen. En het apparaat kijkt uiteindelijk wat er met het de, de slachtoffer precies aan de hand is. Dus er kan ook niet iets fout gaan. Nee. Dus het is echt het belangrijkste dat mensen het vooral aan gaan sluiten en gaan doen. Ja. En het apparaat doet uiteindelijk het echte werk. Ja, dat is ook zo. Maar toch, gek genoeg, mensen met wel EHBO-ervaring... die zeggen, ook voor een voor deel, een vijfde zelfs... Um, nee hoor, ik, ik, ik doe dat niet of durf het niet. Ja, daarvan zit een deel vooral een heleboel bij die misschien zeggen... Uh, en dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het onderzoek gedaan is... bij mensen die uh, een EHBO-diploma uh, hebben gehaald ooit... maar niet per se dat het nog geldig is. Dus het zou goed kunnen zijn dat dit mensen zijn... die ja, in het ververleden verleden het ooit een keer geleerd hebben... Uh, maar niet, uh, helaas niet herhalingen hebben gedaan. En ja. uh, waardoor de kennis ook weer een beetje is weggezakt. Ja. Bovendien is ook echt de vraag gesteld van... He, zou u een onbekende op straat reanimeren? En daar zit vaak ook alweer meer een drempel... dan als het natuurlijk gewoon uh, thuis uh, bij de familie of bij vrienden gebeurt. Ja. 29% van de mensen die geen EHBO-diploma uh, heeft... Uh, is bereid een onbekende te reanimeren, überhaupt. Uh, wat vindt u van dat lage percentage? Er is werk aan de winkel. Ja, dat is werk aan de winkel. Het is natuurlijk al heel goed dat deze 29% zegt ja ik ga helpen. Uh, en dat is eigenlijk ook vooral wat wij ja, tegen iedereen willen zeggen van. Ga gewoon helpen. Uh, 112 zal ook uh, je assisteren en vertellen wat je moet doen. Nog beter is natuurlijk gaan cursus doen. Uh, maar ga in ieder geval hulp verlenen. Want juist die eerste minuten zijn echt van levensbelang. Ja, duidelijk. Belinda van der Graag van het Rode Kruis. Zometeen hebben wij het over het politieke drama in Brunsum. Jo Palmen, weet u nog, die wethouder die allemaal achterlijke heini riep tegen iemand varkenskop. Nou, uh, hoe gaat het daarmee inmiddels? Zometeen krijgt u de laatste stand van zaken. Uh. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Weer een gaatje aan de binnenkant, Knecht. Binnen door. Oh. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En ziet het er heel slecht uit voor Shinki Knecht. Beleef het op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Wat doe ik hier in Dangneung Zuid-Korea? Met elke dag Radio Olympia. Ik was het. Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Sme Visser flikt het. Hier komt Kjelp Nuis in de